Ik ben hier een schut. Ziekenhuizen in het noorden van het land bereiden zich voor op een loodzware dag. In Friesland, Groningen en Drenthe wordt morgen een nieuw pak sneeuw verwacht. En dus verwachten ze veel mensen door valpartijen. Om er zeker van te zijn dat iedereen meteen geholpen wordt... blijft personeel vannacht slapen in het ziekenhuis. Rijkswaterstaat waarschuwt om morgen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. In de haven van Rotterdam is de omgeving van een oude gasfabriek afgezet. Die dreigt namelijk in te storten door sneeuw op het platte dak... dat al is doorgezakt. Het gebouw wordt gebruikt door kleine ondernemers... Ze zijn er allemaal uitgehaald. Vroeger werden er ook feesten gegeven. De jongens die waren veroordeeld in de Mallorca-zaak... hebben een deal gemaakt met de vriendin van Carlo Heuvelman. Hij werd vijf jaar geleden doodgeschopt op Mallorca. Hoeveel geld de vriendin krijgt is niet bekendgemaakt. Vijf jongens zijn veroordeeld... Niet voor zijn dood, maar wel omdat ze hem hebben geschopt en geslagen. En Susanne Schulting die gaat tijdens de Olympische Spelen de lange baan combineren met het short track. De Schaatsbond heeft besloten haar een aanwijsplek te geven op de 1500 meter. Schulting rijdt bij het gewone schaatsen op de 1000 meter.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 5 uur is het. Welkom bij de 538 Middag Show met nu, Ben I'm sorry I'm here for someone Kijken naar alle namen die weer zijn toegevoegd bij de vrienden van Amstels niet te geloven. No, Ik tip. zie uh, Somie, Davida Michelle. Ronnie Flex. Wow. Uh, Lucas en Steve zijn er ook bij. Nee. Leuk. Danny Vera, Rowan Heze. Ja, wat een feest. Ja, dit blijft zo'n mooi feest, omdat je gewoon denkt... die oh, totaal andere genres, gewoon alles gaat lekker door elkaar heen. Het is ja. zo leuk. En er is ook al zo'n periode dat ik merk dat ik uh, opeens wat meer vrienden heb. Weet je wel? Van, hé, hey, kun, <lacht> uh, kun je kaartjes regelen? Hé, hey, hey, hoe is het, Frank? Beste mensen, beste, beste, beste <lacht> beste beste <lacht> beste beste, hé, kun je kaartjes regelen? Uh, nee, kaarten kun je alleen winnen hier bij 538. Ja, alleen en uh, hier. ik heb nog geen kroegbel gehoord in dit radioprogramma. Dus hoor je die zo meteen, hoor je die kroegbel. Pak de telefoon, bel ons en win kaarten voor die vrienden van Amsterdam. Dan krijg je er vier maar liefst. Lucky radio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 Never care, for the lost ones falling. One tear for the broken-hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. wil je staan de verzen de Arrogant, like, yeah, like money's on a girl's just male. One, so many, all know me like, well, look like cash, and they all just there. Bottles, models, better, no chairs. Fallout, this that's the business. All out is so ridiculous. Don't so out so much attention. Scream out, I'm in the building, they're watching, I know. Mama make me even terug in Hilversum, want wij krijgen zojuist het bericht dat Litwin-gevers, de NOS-verslaggever, zou zijn teruggevonden. Litwin-gevers zou gevonden zijn. We gaan even luisteren naar de verklaring van de NOS. Uh, ik ga het kort houden. Uh, dinsdag 6 januari, jongensleden, is onze collega Litwin-gevers na een verslag langs de A27 over het winterweer vastgevroren aan een vangrail. Dit hebben wij als NOS helaas veel te laat opgemerkt. In totaal heeft Litwin Gevers bijna 48 uur vastgevroren gezeten aan de vangrail... en is daarbij vanuit voorbijrijdende auto's onophoudelijk uitgelachen en bespot. Dat zij uiteindelijk heeft kunnen overleven is te danken aan een Spiderman-pak... dat zij door puur toeval bij zich droeg. Door dit te dragen... Zij de extreme temperaturen kunnen doorstaan. Een vraag: wat, wat was de reden waarom zou een spider pak bij zich had? Daar kan, kan ik geen uitspraak over doen. Dat is toch te vroeg om daar uh, iets te doen? Ik weet niet waarom Litwin Gevers in een Spider-Man-pak is gevonden. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik de enige wat ik weet is dat Geers 48 uur in het met pak aan de vangril. Heeft bevroren gezien. zijn er beelden van. Dat lijkt me genoeg. Hij... Nee, we gaan zeker niet naar de beelden kijken. Nee, nee, nee, nee. Lucky Radio is er maandag weer om kwart over vijf in de middagshow met Frank en Aydan. die voor problemen heeft gezorgd met jouw auto. Wauw. Ja. ja, dat je denkt, uh, goh, zo had ik hem niet uh, uitgeleend. ook. Nee, nee. nee. Of uh, je krijgt opeens een rekeningetje na een tijdje, dat je denkt, He? ik was daar helemaal niet Ik toe. was daar niet op, en toen heb ik hem even uitgeleend. Ik was daar, Nee. Uh. Je zou je auto maar gewoon zien op een nieuwspagina. En Zoiets. Ik, uh, dat lijkt op mijn auto. Ja, gek. En hey, ja, dus de vriend van mij die erin zit. Ja. ja. Ha. Heb je je auto wel eens uitgeleend en uh, heeft dat voor, de proble voor problemen gezorgd? Uh, of heeft jouw uh, auto voor problemen gezorgd? Dat kan natuurlijk ook. We willen alle verhalen verzamelen zo meteen. En dit leek ons een hele leuke. Lijkt me zo fantastisch als je dat nou op het moment niet, maar achteraf dat je een telefoontje krijgt van iemand die zei: hé,. Hey, um... <laughs> Bedankt allereerst dat ik je auto mocht lenen. <laughs> ja. um, maar er is iets gebeurd. Ja. Ja, ja. En en het, het maakt vaak niet uit, maar met een auto... Ja. Ja, oh. maar, ja. Eerste krasje ook, die zijn altijd... Oh. 0909-30538, we willen alle verhalen verzamelen van alle luisteraars. Dus mocht je een verhaal hebben, uh, bel even 0909-30538. Is er ooit uh, iemand geweest die voor problemen heeft gezorgd... Met jouw auto. Ja, hier zit het verhaal, ik weet het zeker. Uh, bel even 0909 538 als je wil. En natuurlijk kan je ook je verhaal kwijt in de 538 app. Dan kun je ons gewoon een berichtje sturen. Dus met de gratis 538 app. Dus is er ooit iemand geweest die voor problemen heeft gezorgd met je auto? Bel ons even. Voor alle verhalen samen. Vinnie Wart is. Gonna make me fall Seasons, new sensations New kicks in the candle Er komen ook veel foto's binnen van auto's die helemaal in puin liggen. Zo. Maar er komen veel verhalen binnen. Geweldig. Ja, heel veel verhalen komen er binnen. Ja, leuk. Oh ja, We zijn alle verhalen aan het verzamelen. Uh, is er ooit iemand geweest die voor problemen heeft gezorgd met jouw auto? Hmm. Ook voor uh, mensen die oplichten dat ze iets hebben gedaan. Mag ja. ook. Oh, dat is ook leuk. Ja, dat is ook ja. leuk. Ja. Kun neuscorrectie als de voorkant in puin ligt? Dat had ik nog nooit gehoord. De neuscorrectie? Ja, nee, dat ben ik wel heel benieuwd. Nou, wat is teren. dat? Nou, dat de hele voorkant in puin ligt. Oh, neuscorrectie. Ja, de neuscorrectie. Dat is een neuscorrectie. -rap. 0909 50-Jacht als je een mooi verhaal hebt... of uh, de 50 jacht app kan je ons berichten sturen. En het nieuws van half zes komt eraan. Iris, wat heb je mee? De blunder van PSV, die toch geen blunder blijkt te zijn. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, biertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 Bekijk de voorwaarden op purl.nl. Plan uw consult op medi-kalm.nl. En spreek een specialist binnen twee weken. Fans van voordeel, opgelet! De feestdagen zijn voorbij, maar het feest gaat gewoon door. Met zes vezelrijke volkorenbodden voor maar 99 cent. En één ster beter leven niet zoals twee voor maar 1,49. Fans van voordeel, Aldi. Het is nu fabrieksteel bij keukenkampioen. Dat betekent gratis montage en 10% extra korting op alle keukens. En dat ook nog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 Uit het, het zuiden regen en in het noorden gaat het over in sneeuw. Daar geldt een code oranje vannacht. Want daar uh, is door een harde wind ook een sneeuwjacht ontstaan. In het zuiden uh, nog steeds regen en is het vannacht zo'n 5 graden. Dan morgen. Morgen in het door de sneeuw met die harde wind. In de rest van het land regen. Want later op de dag uh, gaat die over in sneeuw. En de temperatuur ligt morgen zo rond het vriespunt. En dan verkeer graag, Jelven. Nou, zeker voor een normale donderdagmiddag is het echt super rustig. Er staan maar twee files. Eentje op de A7, Zaanstad Ho voor permanent 40 minuten en de A28 Amersfoort Zwolle... tussen Nijkerk en Strand Nulde daar een half uur. Is één flitser op de A12 Arnhem richting Ede bij 119.3. Het is exact half zes. Iris is hier en ze praten ze bij. Goedemiddag, Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten... in Drenthe, Groningen en Friesland... Ga morgen alleen de weg op als het echt moet. Kan daar namelijk 10 tot 15 centimeter sneeuw vallen. Op veel plekken dooide het vandaag... maar er is inmiddels zoveel gevallen dat er op veel plekken nog genoeg lag... voor sneeuwpret, sneeuwkijten, arreslee-wedstrijden... langloven, skiën nou. vanaf een echte piste in nieuwe Weet je wat ja? ik heb gezien, Iris? Nou. Ik heb dus... Met mensen zien kitesurfen op een weiland. Ja, sneeuwkijten. Oh, dat ken je. Nou, dat zei ik net. Maar leuk dat je. Als blijft... eerste. Daar begon ze mee. Sneeuwkijten. Alles oh, is dat sneeuwkijten. Dat heet oh. sneeuwkijten. Maar wat leuk voor je. Ja, jij hebt het erover. Ik heb het gezien, het gezien. Ja, was erbij. Ja, was erbij. In het uh, noorden komt er dus nog meer aan. In de rest van het land vanaf morgenavond ook. Nou, goed nieuws voor Susanne Schulting. Ze doet op de winterspelen ook mee op de 1500 meter short tracken. Dat heeft de schaatsbond uh, laten weten. Bij het gewone schaatsen rijdt ze op de 1000 meter. Top en terecht natuurlijk, want ze heeft uh, zich goed uh, tentoongesteld daar. Ja, ze, ze ging weer eens meedoen en werd meteen Nederlands Zo. kampioen. Ja. Nieuw onderzoek heeft het loopgedrag van de wolven op de hoge vee in kaart gebracht. De onderzoekers hebben een beest met een gps-zender gevolgd... en zagen dat hij bijvoorbeeld over de snelweg liep... en twee keer zwom door de IJssel. In drie maanden tijd heeft hij maar liefst ruim 2500 kilometer afgelegd. Ook lijkt het erop dat de wolf steeds minder mensenschuw aan het worden is. De blunder met de PSV nieuwjaarsbanner op het stadion in Eindhoven is een reclamestudie. Wat zonde! Ja, er stond nou, dat vind ik echt zonde. PVR, wat in goed? In plaats van PSV, het is een reclame van een verzekeraar die waarschuwt dat een klein foutje ah. grote gevolgen Goed gedaan. Maar is het van de verzekeraar uit of vanuit PSV? Vanuit de verzekeraar. Vanuit de verzekeraar. Ja, ja, ja. ja, iedereen dook erop. We zijn er allemaal ingetuind. Ja, fix. ik vind, hou hier niet van. Nee? Nee. Is niet nee ik kan alleen maar... Nee, mensen voor van. de gek houden. En dan, dan is de een reclame stunt. Ja, als het een goede reclame stunt is. Ja, ja ik ben er gewoon in. Het is lang geleden dat we met z'n allen ergens in gestompt ja. ja. toch? Ah. En je pakt uit. Ja, ik, ja, kudos. Goed gedaan. De eerste Formule 1 auto van Audi ooit gaat morgen al het circuit op. Onder andere Nico Hulkenberg Die kruipt in Barcelona achter het stuur van de gloednieuwe R26. Daarmee is Audi ook het eerste Formule 1-team... dat kilometers maakt in de auto voor het wereldkampioenschappen van dit jaar. En het volkswagen bruidspaar, van wie het huwelijk ongeldig werd verklaard... zegt dat het helemaal niet klopt dat de toespraak van hun Babs... door ChatGPT is geschreven. De rechter haalde een streep door het huwelijk... omdat de toespraak niet aan de wettelijke eisen voldeed. De bruidspaar heeft nu gereageerd bij RTL Nieuws en zegt dat hun Babs AI alleen heeft gevraagd of zijn tekst juridisch geldig was. Was het dus niet, oordeelde de rechter eerder deze week in Zwolle. En dus was het allemaal ongeldig. Maar ja, er gingen natuurlijk verhalen rond dat zijn hele tekst van chat kwam. En dat klopt dus helemaal niet. Maar het echte verhaal is natuurlijk dat iemand ze erbij heeft gelapt. Nou ja, er heeft een echte Babs in de zaal gezeten. Maar die heeft dus achteraf geklikt. Ja, dat is smerig. Je had op dat moment zelf natuurlijk gewoon moeten zeggen... jongen, maar zo is het niet goed. Doe het nog even. Maar hij had van tevoren moeten zeggen... goed uitleggen waar het aan moet voldoen. Ja, dat was het. Maar we zitten niet naar een stunt van centraal beheer nu. Nee, waarschijnlijk wel. Dat vind ik nog goed. Nee, die Babs zou inderdaad begeleid moeten worden van de gemeente. En de bruisbaar zegt ook... Maar ja, dat is dus niet goed gebeurd. Ja. En de gemeente zegt nu dan weer: Ja, maar hij heeft zelf die begeleiding afgeschaft. Ja, aan de andere kant, ja, dus... je gaat nu gewoon even naar het loket, dan sta je daar, en dan zegt iemand die drie zinnen ja, tegen je. Waar ze staan voor de rechter? Ja, wat er gezegd Ja, ze hebben daar helemaal geen tijd voor wat er gaat doen. Iris, dank. Graag gedaan. De 538. De middagshow met Overbach, zo direct. De Olivia Dean. Dit is men 5. 5. always trying when I feel like giving it Keep <laughs> breaking hearts to pieces I know I'm the only reason I'm afraid you're getting over us Wasted love Don't give up While you're trying to save us Some are trying not to get wasted love Wake me up Tell me I'm doing the safest thing the wasted love Safe and sane and all the wasted Het laat in de Middagshow hier op 538. Waar wij weer alle verhalen gaan verzamelen. Ja, is er ooit iemand geweest die voor problemen heeft gezorgd met jouw auto? Corné! Goedemiddag. Heeft iemand wel eens voor problemen gezorgd met jouw auto? Ja, een vriend van ons. Die uh, wist niet meer dat hij op vakantie moest naar Kroatië waar wij al zaten. En uh, wij hadden nog een auto over. Dus uh, dan is hij met onze auto achter een andere vriend aangereden. Uh, in uh, Trieste. daar uh, was de motor wat zo warm. <laughs> Toen hield je mee op. Dus uh, die had hem niet warm gereden, maar kokend. Oei. Daar zaten zelf die kopauten los in. Die konden ze zo uitpakken bij de garage. Mm. Oh, is het dan einde auto? Ja, er is een nieuwe motor heen gekomen. En we hebben hem uh, 14 dagen voor de gek gehouden dat hij wel heel triest was. Och. Oh, wat naar? Oh. Korting, dank. Oké, okay, daar. Hoi. Met 538. Hoi, met Jervi. Jervi Heeft iemand Hi, wel voor problemen gezorgd met jouw auto? Nou ja, uh, een vriend van mij had net al een halfjaars rijbewijs. En um, had hem heel erg nodig. En die vroeg toen naar mij van, kan ik je auto er verlenen naar een verjaardag van me? Want mijn hele vriendenkring, die uh, had zijn auto zelf nodig... Dus op een gegeven moment had hij me gebeld. Hij zei, ik heb echt je auto nodig. Kan ik hem even van je lenen? Ik had die auto net twee maanden denk ik, voor het Puma. Dus op een gegeven moment, ja, hij ja, een hele goede vriend van mij. Ik zeg, nou ja, we doen het maar, maar je doet heel voorzichtig mee. Twee, twee uur later belt hij me terug. Je moet het even weten, jongen, ik heb een heel groot ongeluk gehad. Hij um, is over een rotonde gelanceerd. En um, heeft daarbij ook nog een lantaarnpaal geraakt. Maar onder boven wonderen is hij er niet gewond uh, van geraakt. Zo, gelukkig. Ja, auto toten los. Wow. En ja, je wow. uh, ja, ik, ik, ik kon niks meer mee. Ik moest met de berger. En uh, op een gegeven moment, een uh, paar dagen later, zei hij... Nou ja, ik wil er wel wat terug voor geven. Hij zegt, ik heb wat uh, kratjes bier voor je. Nee. <laughs> ja, het is heel vervelend. Maar ja, uh, op een gegeven moment de verzekering wat uh, het geregeld... en. Uh, Gelukkig wel een bedrag voor gekregen om oh, een nieuwe te kopen. Ja, gelukkig was hij oké okay, ook, okay, Jervie. Dank je wel in ieder geval. Met 538. Hoi, mijn Gijs. Hé, hey Gijs. Vertel eens, heeft iemand wel eens problemen gezorgd bij jouw auto? Ja, ja, ja. Hij heeft uh, mijn schoonzest, had ik de auto uitgeleend. En uh, die dacht als bedankje, uh, doe ik hem door de wasstraat heen. En... Uh, had ze gedaan en toen belden ze me op eh, ja Gijs, ik heb de auto geleend, maar ik heb een probleempje, er zit een kras op de zijkant. Ik zei, ah, nou krasje zal niet erg zijn kom maar hierheen en dan uh, zien we dadelijk wel uh, hoe we het oplossen. Dus, uh, toen kwam ze hier en toen bleek het uh, krasje wat ze uit de wasstraat rijden iets groter Zijn had ze twee grote deuken in de zijkant van de oh. auto gereden oh. Oh, ja, ik heb <laughs> wat krasjes is een paar krasjes, oh, ja, dat kan je gewoon wegdrijven. Oh, ja, boy. Gijs, dank voor het inbellen Remco, hey, Heeft iemand wel eens voor problemen gezorgd bij jouw auto? Ja, best wel. Ik, uh, we hadden een blessure opgelopen met uh, het voetballen, dus ik was geopereerd en ik kon niet auto rijden. Dus ik had een uh, chauffeur nodig die mij over overal naartoe reed. En uh, die reed mijn auto tot los waar ik naast zat. Och, zag je ja. helemaal gebeuren? Dat je dacht: dit gaat niet goed. Ik, nou, ja, we zagen iets aan de cycle, dus we keken alle twee. Ik, maar hij ook, maar hij zat achter het stuur En ineens hoorde ik een enorme klap. Maar de auto die stond zoveel vol me. ik... Och, we hebben hem gelukkig niet geraakt... dat ik halverwege mijn eigen nummerplaat zag liggen. Toen weet ik genoeg. hoi, hoi. oi, oi. oi, oi, oi. oi, oi, oi. Oh. Remoko, dankjewel. Nog eentje doen? Ja. Cynthia? Hoi, Hai. met Cynthia. Heeft iemand wel eens voor problemen gezorgd met jouw auto? Nou, niet met mijn auto, maar wel met de auto van mijn moeder. Zij uh, had toen haar auto uitgeleend aan haar buurman en uh, die is daarmee gaan rijden. En die dacht, nou, die vrouw doet zoveel, ik geef hem even een onderhoudsbeurtje. Dus die heeft hem op de brug gezet, die is gaan kijken en die is op een gegeven moment iets gaan lassen. En in plaats van dat hij netjes de onderkant was, heeft hij de hele auto in de fik gestoken. En oh. die is helemaal afgebrand. Oh, ja, en wij zagen wel roken en zo, maar we dachten, ja, weet je, iemand is daar aan het doen. Totdat op een gegeven moment de brandweer kwam. Nee? En toen dachten we, we gaan toch maar even kijken. Oh, het is En toen stond mijn moeder de auto daar helemaal in vuur en vlam. Ja, die was helemaal afgebrand. Ach. Ja, ja we zijn uh, heel verdrietig toen de Jeetje. tijd. Nu kunnen we erom lachen hoor. Oh, Oké, okay. ja, ik kan ook Ze heeft een mooie worden. nieuwe auto gekregen. Ach, gelukkig. Oké, okay, goed. Ja, dat S dan weer wel. ja, heel erg bedankt voor je verhaal. Ja, fijne avond. Doei. Jij doei. ook. Doei doei. Dit is 15 uur achter de middagshow. Shaboosie nu. Mijn baby van de She's been telling me all night long.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 Come on, call me up a double shot of whiskey. They know me and Jay. Dale's got a history. There's a party downtown near a fish. Street. Everybody at the bar getting tips. Everybody at the bar getting tips. Everybody at the bar getting tips. tips. I've been boozy since I lived. I ain't changing for a fortune. Tell my mind ain't forget. Uh.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 The three to the four. One is last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my good lord, tell them to drink some. Someone put me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. En Barzang Tepsi. Hier in de middagshow van 538 Waar de kroegbel nog niet is gehoord. Nee, nee. Ik heb nee, nog geen nee, kroegbel nee, gehoord. Nee, stilte alom. Stilte alom, inderdaad. Uh, uh, hoor je die kroegbel? Pak de telefoon en bel uh, voor ik, uh, de vrienden van Amsterdam. Iedereen wil erheen, begrijpelijk ook. Uh, je wil er ook bij zijn. Ja, met die lijst met artiesten. Dat Iedereen is komt. Dat is echt waanzinnig. Het wordt een uh, waanzinnig feest weer in, uh, in Rotterdam. Wil je naar de Vrienden van Amstel? Je kunt vier tickets winnen als je zometeen de kroegbel hoort. En die komt er nog aan. Dit <lacht> zijn nou op Bob en Mo. Kan je niet nog even blijven? Want ik voel dat ik je nodig heb. Weet niet precies waar het is misgegaan?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 Het over ik wil weer wakker met je woorden. ...na Frank en Aijeren in de Middagsshow. Ga dan naar www.radioring.nl Gebruik vooral het zoekbaltje... ...en stem op deze leuke middagshow. Dankjewel! Quick, quick, just step on the gas, cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life. My life. Gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick, just step on the gas, cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind, I can try this. Throw strength I I'm not in de middagshow van 5:30 met de vrienden van Amstel zometeen nog. Ja, nog. Vier kaarten te winnen. Oh, als je hè? de bel hoort, hè? Ja, ja, gelijk even tellen. Als je de bel hoort. Juist. Goh, wat ingewikkeld. Niet eerder het bellen als je de bel hoort. wel. Nee, de bel nee, als je okay. de bel hoort. Ja. Niet de bel als je de bellen hoort. Nee, een nee, beetje te laat. Nee, de nee je je te laat. Goed. Uh, en betrapt op een scheef om kwart voor zeven zometeen. En Iris natuurlijk met het nieuws. Wat heb je mee, Iris? Kinderen in het noorden van het land hebben al weekend.